Vijf uur even kunnen met het NOS journaal. In Engeland worden duizenden militairen ingeënt tegen anthrax. Britse media melden dat minister Williamson van defensie dat vandaag bekend gaat maken. Ook zou de Engelse defensie ruim 50 miljoen euro gaan steken in een centrum speciaal gericht op de verdediging tegen chemische wapens. De maatregelen volgen op de vergiftiging... van de Russische ex pion Kripal en zijn dochter. Zij liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Britse premier May zegt dat Rusland achter de aanval zit. Alle auto's zouden een zwarte doos moeten hebben, vinden verzekeraars. Dat meldden NRC en De Telegraaf. Zo'n opnameapparaat kan gegevens vastleggen vlak voor een ongeluk. En dat kan volgens het verbond van verzekeraars handig zijn... om een schuldige aan te wijzen en om de schade af te handelen... Zo zou fraude kunnen worden voorkomen. Het verbond wil dat de overheid een zwarte doos in de auto verplicht stelt. Het bedrijf Mossack Fonseca, dat centraal stond in het schandaal... rond de Panama Papers, wordt opgeheven. De juridische en zakelijk dienstverlener is de enorme reputatieschade... en de economische schade niet te boven gekomen. Twee jaar geleden publiceerde Europese media de Panama Papers... Uit de miljoenen gelekte documenten bleek dat Mossack Fonseca duizenden bedrijven en personen hielp om geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. In Italië heeft de leider van de rechtse eurosceptische partij Lega gezegd eventueel wel te willen regeren met de Vijfsterrenbeweging. Partijleider Salvini sloot een dag na de verkiezingen een samenwerking nog absoluut uit. De verkiezingen in Italië begin deze maand leveren de winst op voor de rechtse en centrumrechtse partijen, maar geen partij is groot genoeg om alleen te regeren. En het eerste kiefietsei is gevonden. Het werd gisteravond rond zes uur gevonden in Gieseland in Zuid-Holland. Met de vondst is het weidevogelseizoen officieel begonnen. Dat betekent dat vrijwilligers het land intrekken om samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen. Het weer nog. Een matige wind en het is droog. Minima rond 0 graden. In het noorden 2 tot 4 graden. Eind van de ochtend neemt de bewolking toe en gaat het op veel plekken regenen. Het wordt vandaag 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De Dagwacht op campagne. Zander het Zodadelijk een gesprek met oud-radioman Jan Nagel. Hij is een van de grondleggers van Leefbaar Hilversum... en later ook Leefbaar Nederland. En hij was de ontdekker van Pim Fortuyn. Opiniepijlers verwachten dat één op de drie mensen... bij de komende verkiezingen gaan stemmen op een lokale partij. Niet een lokale afdeling dus van het CDA, de VVD of de Partij van de Arbeid. Nee, een partij die echt ontstaan is... en alleen geworteld is in die gemeenschap. Nou, we... We praten zo dadelijk ook met onze politiek commentator Mirjam Heijnga. Ze werkt voor 1Vandaag en natuurlijk met Kim Kabbedijk... die ook de productie en de techniek verzorgt. U kunt reageren via de Radio 1-app en via 0800-1121... als u vragen of opmerkingen heeft. En onze hoofdgast vandaag is Saskia van Schooten. Ze staat op de lijst van Leefbaar Krimpen. Krimpen aan de IJssel, een lokale partij... die de afgelopen jaren ook bestuursverantwoordelijkheid heeft gedragen. We praten zo dadelijk met haar door. Maar nu eerst Adel. Everybody loves the things you do From the way you talk To the way you move Everybody here is watching you Cause you feel like home You're like a dream come true But if by chance you're here alone Can I have a moment before I go So Was dat op NPO Radio 1? Aan de telefoon hebben we Dave van der Meer. Hij is de lijsttrekker van LPF Westland en een van de hoofdrolspelers van de serie Ons Belang. Um, Dave, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, het, uh, ik durfde jou als enige te bellen, want ik weet dat je elke dag om vier uur opstaat. Klopt hè? Of was dat vandaag ook wel? Hoe ja. dan zo, of niet? Ja, nou nee. We waren al wakker. Uit dat kwart heb ik ook nog drie tijd ja Dus we waren alweer volop wakker. Je bent helemaal wakker. Even voor de duidelijkheid. Uh, jij bent niet alleen lijsttrekker van LPF Westland... maar jij bent ook uh, uh, handelaar in bloemen. Hè? Uh, en, en jij gaat eigenlijk elke ochtend heel vroeg naar de veiling... om bloemen in te kopen en laat ook weer te verkopen. Um, dus dat is de reden waarom jij elke dag zo vroeg opstaat. Uh, waar haal je al die tijd vandaan om dit allemaal te doen? Wanneer slaap jij? Nou ja, ja dat, uh, gisteravond, uh, ja, we zijn deze week volop op campagne, zeg maar. Dus ja, het was, uh, het was twaalf uur thuis gisteravond. En uh, ja, dan is de, ja, je bed in en uh, vier uur later gaat hij wekken. En uh, ja, dat zijn dan uh, de uren die even blijven ontslapen. Dus ja, het is, uh, het is, allemaal, het is een korte nachtrust, maar goed... Het, uh... We zitten nu ook een eind aan. Het is nog, uh, nog een paar dagen te gaan tot, uh, tot de 21ste, dus de, het is te overzien. Ja, ik be begin een beetje zenuwachtig te worden. Ik bedoel, ik, ik ken je als een hele rustige man die heel erg uh, gedreven is en heel erg, ja weet je, alles onder controle. Maar ja, goed, die laatste paar dagen, je kan me het ook voorstellen dat je denkt, oh gaat het, gaat het wel goed, is het, uh, het wordt spannend. Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? ja het, het wordt spannend daar uh, ja, heb, heb ik niet zelf ben ik even heel, meer meer benieuwd hoe nou ja, hoe, hoe, hoe, hoe gaat het worden want ja binnen ja net westland onder in de, ja, de, de gemeente wordt geen, worden geen peilingen gehouden dus ik ben puur afhankelijk van reacties die je ziet op social media etc zijn uh, nou, dat ziet er wel goed uit maar ja op elke like of social media ook een, een stem en een stemmeltje is dat is natuurlijk een tweede ja ja het is het, het blijft spannend um, jullie hebben een campagne gevoerd. Jullie voeren nog steeds een campagne. Heel erg op de social media. Hè? Dus echt op Facebook en dat soort nou, zaken. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Nou, ja, wij, wij denken dat... Uh, ja, het het, het campagne voeren met een ballonnetje voor de Albert Heijn gestaan... Om, om vervolgens aan mensen aan te spreken. Ik denk dat het weer de eerder de werkt. Uh, mensen mens hebben het allemaal druk. En dan komen we in de boodschappen naar buiten. En zaten weer een uh, figuur met een ballon die hebben wil weten. Ja, wij denken dat dat... Ja, dat dat, dat ja, was iets nee, van vroeger. Vroeger had jij... Nou ja, wij zijn natuurlijk vroeger naar de en, en heel veel politieke partijen die zijn in die tijd bijvan. En, en wij uh, ja, we hebben dus echt gekozen om deze manier uh, uh, ja, campagne te voeren. En daar had ik een beetje afgekeken van, uh, van het vorm van Democratie, die eigenlijk ook een hele digitale campagne gevoerd heeft en daarmee wel zeg maar iets bereikt heeft, On onafhankelijk of je daarmee ben eens bent. Ja, maar de manier van campagne voeren heeft wel uh, gewerkt. Ja, en, en, en merk je ook dat, dat de filmpjes die jullie posten, en die hebben jullie genoeg, uh, dat die ook goed bekeken worden? Ja, en het is niet alleen goed bekeken. Uh, andere partijen hebben ook filmpjes, die worden ook redelijk bekeken, die van ons worden wel meer bekeken, maar bij ons ook heel veel reacties op En dat wil je bereiken, dat mensen gaan reageren, dat ze discussies gaan krijgen. Ja. En dat zie je bij de andere partijen binnenkort helemaal niet. Ja, ja. Dus wat, wat dat betreft gaat goed. We, we hebben je in, in de tv-uitzendingen gezien. Um, onder andere zeg je ook van uh, die glazen stolp uh, van het Westland... die moet maar eens uh, doorbroken worden. Hè? Het moet er, uh, onder ze boven gehouden worden, want het moet er maar, allemaal uit gaan lopen. Uh, nu begrijp ik, maar ik weet niet of het nog doorgaat... maar dat, dat dreigde wel in elk geval in het begin van de week... dat er nog een extra raadsvergadering komt. Uh, morgenavond, klopt dat? Is dat gaat het nog steeds ja. door? Ja. Wat is ja, er aan nee, de hand? Kan je, kan, kan, je, kan je schetsen wat er aan de hand is? Nou, we hebben te maken al met de burgemeester die in een van zijn ja. laatste weken uh, persoonlijk uh, geld heeft toegezegd aan de organisatie. Ja, dat klopt dus niet, de raad was daar niet van op de hoogte, ging hij 100.000 euro. Dus hebben wij gezegd: joh, we gaan eens een onderzoek doen. En hebben we aan de nieuwe burgemeester gevraagd of vergelijkbare zaken zijn. Nou, er kwamen negen punten uit waaruit blijkt dat er, uh, dat er wel meer zaken niet goed zaten. En wat wij nu willen, is dat een man en paard worden voor de verkiezingen... en dat dat niet na de verkiezingen gebeurt. Nee, dus Want dan heb, je, dan heb je er niks aan. Nee, de, de, de, dus er was, he, dat was, dat was Jaak van de Tak, oud-burgemeester uh, ja. van Westland. En dat was een, uh, een, uh, een gezelschap, toneelgezelschap die dus geld heeft gekregen, he, 100.000 euro. Ja. En, ja. en, en dat, dat heeft hij op persoonlijke titel toegezegd. Hij heeft een persoonlijke titel toegezegd en uh, daar ligt geen raadsbesluit onder. En ja, in, de, in de laatste collegevergadering uh, kwam dat naar voren en heeft de rest van het college hem, hem, hem niet willen laten vallen. En alsnog uh, ja, is de opdracht gegeven om de bedrag uit te gaan betalen. Dus is nu 40.000 tijd betaald en, uh, en, en de kweek is in de kunst. De, de organisatie waar het om gaat eist nu de, de resterende 60.000 deuk op. Terwijl de gemeenteraad zeg maar, uh, formeel zeg maar, het uh, budgetrecht uh, heeft. En daar neuk vanaf geweten heeft. Ja, dat zijn zaken die wij net niet kunnen. Nee, en, en was dat alleen de burgemeester? Of waren er ook uh, partijen in uh, in de coalitie die hier uiteindelijk wat van wisten? Of was dat echt een, een persoonlijke actie? Uh, nou, de, de, in principe was het een besmette actie. Hij heeft het wel gedeeld met twee uh, wethouders van het CDA, waar hij zelf ook zeg maar, uh, onderdeel van is. Dus ja, binnen het college waren er wel mensen op de hoogte hebben geprobeerd terug te sluiten, Maar hij heeft het toch doorgezet. En uiteindelijk hebben ze allemaal toch ingestemd onder de tijdsdruk. En ja, dat is gewoon uh, de foute bestuurscultuur die hier uh, ontstaan is door de jaren heen. Mensen die zeg maar al vanaf. 2004 dezelfde posities bekleden, waardoor je gewoon automatismes gaat krijgen... en, en checks en balances niet meer worden uitgevoerd. En ja. ja, dan gaat het de verkeerde kant op en dan krijg je dus een fout op de Ja, en er zijn dus nog negen andere punten die nu aan het licht zijn gekomen... maar jullie weten eigenlijk niet wat voor punten dat dan zijn. En daar wil je uh, eigenlijk uit, duidelijkheid over. De, de, de waarneming burgemeester van Vrij van Ardennen heeft uh, onderzoek laat, uh, uit, uit laten zetten... Uh, daar zijn negen punten uit naar voren gekomen. We weten wel wat die punten zijn, maar het, het, ze zijn heel abstract. Dus er worden geen namen genoemd en er worden geen namen van bestuurders... maar ook niet namen van bedrijven of personen die ermee te maken hebben. En wij hebben dus iets van, hoe, hoe, nou, als die namen er zijn, geef ze dan. Want een andere coalitiepartij heeft nu een wop ingediend. Nou, dat is voor politiek een hele rare manier om, om aan informatie te komen. Wij ja. moeten ook geïnformeerd worden en hebben we geen WOP-verzoek nodig. Ja, wet openbaarheid van bestuur. Hè. En, en nou, morgenavond dus die, die raadsvergadering, tenzij er ja. voor die tijd, neem ik aan, uh, tekst en uitleg wordt gegeven. Of gaat die sowieso door, die vergadering? Nou nee, goed, als, uh, als de burgemeester komt met die namen, dan is die, uh, die, is die vergadering niet nodig. Maar zoals het er nu uitziet, gaan ze niet situatie, komen met die namen. En wordt er alsnog een uh, raadsvergadering belegd. En uh, met, met als uh, vraag: van Kom met die namen, kom je niet met die namen, dan gaan we dus formeel een uh, raadsonderzoek of een onderzoek naar de Rekenkamercommissie in, in laten stellen maar door wel die namen omhoog te komen. Dan is het wel na de verkiezingen, maar goed, dan, dan is het er toch. Maar wij, wij ja. hopen dat de burgemeester met die namen komt. Zodat het duidelijk is uh, wie, wie waarbij betrokken is. Het is toch wel een hele heftige tijd, zo vlak voor die verkiezingen. Maar ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat het jullie, uh, laat ik zeggen electoraal, uh, niet heel slecht uit gaat komen dat dit gebeurt. Of hoe, hoe nee. moet ik, of ben ik nog nee, cynisch? Nee, het is geen kiezingsdun. Want er is nee. een coalitiepartij die dat onderzoek heeft aangevraagd. Op het eigen straatje steun te wegen. Want die zegt ja, onze wethouders waren het niet. Nee. Ja, dan ga je dus zoiets krijgen van ja, dan, dan gaan de corona de, de andere kant. Op Die waren het dan wel? Ja. Dus oh ja, het ja, wordt veroorzaakt door de coalitie zelf, goed en als oppositiepartij, ja, dan kan je dan niet anders aan te zeggen van goed, kom dan met die gegevens nu, voor die verkiezingen. En ga niet zitten wachten tot de naam. Want ze Het duurt vier weken. En over vier weken zitten er misschien andere wethouders. Uh, uh, is het, is het onhandigheid of is dit, uh, neigt het naar corruptie? Het uh, uh, toezeggen van die 100.000 euro aan de kwekers in de Kunst, dat, dat, dat was in principe onhandigheid. Maar de, de observaties die de burgemeester eraan gedaan heeft, daar zit wel uh, echt ja, ik, uh, corruptie in. Dat zijn gewoon praktijken die je in, in Italië, in zoals Zuid-Europa zoals ziet. Er wordt gewoon letterlijk opgeschreven door de burgemeester. Want er zijn bedrijven die uh, voordeel hebben behaald door acties van uh, uh, uh, wethouders uh, en, uh, en raadsleden. Dus ja, dat zijn toch wel echt zaken die, uh, die je niet wil. Ja, Um, Dave, je, je bent van LPF Westland. Uh, dat heet uh, Lokale Politieke Federatie. Maar ooit heette dat gewoon lijst Pim Fortuyn, hè, toen het begon. Uh, dus, je, je, um, we, heb, we hebben nog een fragment. Uh, ooit uh, was Pim Fortuyn uh, lid van Leefbaar Nederland. Hè, was de grote voorman en daar stapte hij ja. op een gegeven moment ook uit. En we laten je even nog een fragment horen van, uh, van Pim Fortuyn. Uh, tenminste, we hebben hem. Ja, wij hebben hem hoor. Ja, nee, we moesten hem even klaarzetten. Maar hij is er ja. hoor, hij is er. Hey, ik ik, ik sta voor dit land, wat hier vijf, 6 eeuwen is opgebouwd. We die die hebben, godverdomme, hier gewoon een vijfde 6 Laat ik nu maar alles zeggen: een 5 kolonen, van mensen die dat land naar de verdommenis willen brengen. Ja. Dat ik... En daar ga ik niet voor. En ik zeg u mag niet blijven, maar u past u aan. En ik moet daar horen. Allah is groot. Ik ben een vies parken. U bent een christenhond. Dat zeggen zij. En u vindt het goed. En ik ben heel beheerst op nu toe geweest. Ik heb dat nooit herhaald. Maar u laat over zich lopen. En ik doe het niet meer. En dat is waar ik die zetels vandaan had. Want dit land is een stad. Cesa, SESA, zei Pim Fortuyn. Uh, Dave van der Meer, hoe luister je hiernaar? Uh, dit is na nou, 16 jaar geleden. Ja, dit is, ja dit is degene waardoor ik geïnspireerd ben door de politiek. En als ik dit hoor, dan, ja, dan, dan word je gewoon extra gemotiveerd. Want ja. Heel veel mensen waren toen uh, heel erg anti-Pim. En later zag je dat heel veel uh, mainstream partijen, van, ja, P van de A noemen, ze zijn allemaal heel veel standpunten van Pim over gaan nemen. En, maar uiteindelijk zijn we nu uh, zeven jaren verder en is er eigenlijk nog niet heel veel veranderd. En dat, dat, uh, ja, dat, dat is gewoon uh, ja, heel jammer. Pim zag het heel goed uh, in de organisering van de maatschappij, het boek wat hij geschreven heeft. Het lijkt meer op een profetie, als ik nu ga zitten lezen. Want alles wat hij opgeschreven heeft, komt, komt gewoon één voor één uit. De opkomst van partijen als Denk, et cetera. Ja goed, het, uh, ja, uh, het is heel jammer dat Pim uh, nooit heeft mogen laten zien... waartoe waar hij in staat was. En dat is gewoon heel jammer. Ik wens je heel veel succes met de verkiezingen. En ook morgenavond trouwens met het uh, debat. En uh, vanavond kijken, het, het is heel laat, maar uh, tien voor half twaalf. NPO 2, ons belang, zien we Dave van der Meer nog. Uh, uh, over, over alles uh, wat, wat, uh, wat hem beweegt. Dus uh, dank je wel Dave voor dit, uh, dit vroege moment en succes vandaag. Ja, graag gedaan. En we praten hierdoor in de studio met uh, Saskia van Schoten. Zij is uh, um, de nummer twee van Leefbaar Krimpen. Ja, als je dat verhaal hoort daar in Westland uh, over geld, 100.000 euro die uh, aan een uh, aan subsidie eigenlijk, hè, die, die door een burgemeester beloofd zijn buiten de raad om. Uh, misschien wel een paar wethouders die hem daar in ieder geval vanaf hebben proberen te houden, maar we weten eigenlijk niet precies hoe het zit. Er zijn er nog negen andere punten. D dat kan niet, hè? Nou ja, als ik het zo hoor, is het terecht dat hier vragen over gesteld worden, zeker. Ja, ja. ja. en uh, dat gebeurt dan. Laten we zeggen de vrijdag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, bijzonder. Ja. Is dat bijzonder? Ik het bedoel, ligt er een uh, beetje aan wanneer ja. dit ter, ter, ter sprake is gekomen. Kijk, als het echt deze week pas ter sprake is gekomen, kan ik me voorstellen dat ze hier uh, toch wel uh, met nou, de met... uitkomsten zijn in ieder geval wel de, vorige week bekend geworden. Uh, het was al wel eerder bekend dat die burgemeester uh, dat uh, heeft toegezegd. Maar, ja. En daaruit voort is, is dus het onderzoek gekomen. En dan blijken er blijkt nog negen dingen waar eigenlijk niet zoveel. Het, het, het is toch eigenlijk best uh, opvallend om meer omheen gaan. Ja, dus, ook. Het is opvallend. Het is ook wel uh, lastig natuurlijk dat het net voor de verkiezingen gebeurt. Uh, weet je wel, dan, omdat mensen dan toch aan het nou, Maar ook omdat de kaart, blijkbaar op, die gemeente omdat, de kaart op de borst houdt... en zegt, we gaan het na de verkiezingen wel even uh, ja, ja. vertellen hoe het echt zit. Dat, dat, dat, ik, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat deze partij uh, zegt, van ja de, zo werkt het niet. Ja, nee, dat snap ik. Dat zie je, sowieso zien we dat bij heel veel onderwerpen... dat, dat 21 maart is echt zo'n waterscheiding. Je doet iets of daarvoor omdat je de publiciteit mee kan krijgen... Of je spaart het nog even op en met name de rottige dingen... zodat dat lekker over de verkiezingen heen getild kan worden. Goed. Jan Nagel was jarenlang de man achter het programma... in de Rode Haan van de VARA. En ook was hij senator voor de Partij van de Arbeid. Maar eind jaren negentig richt hij Leefbaar Hilversum op. Een partij tegen de gevestigde orde. Een lokale partij. Leefbaar Hilversum wordt de grootste en Nagel wordt zelfs wethouder. Om het succes verder uit te breiden... richt Nago ook de landelijke partij Leefbaar Nederland op. Het succes is echter van korte duur. Want de lijsttrekker wordt Pim Fortijn. Maar die verlaat na enkele maanden de partij... om zijn eigen lijst, zijn eigen partij te beginnen. En de rest is geschiedenis. Nou ja, Eigenlijk wilde ik dat niet, want ik... Uh... Ik was uh, eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid geweest. Uh, lid van het hoofdbestuur, lid van het dagelijks bestuur. En dan zit je er eerlijk gezegd niet op te wachten... om uh, weer van een lokale partij uh, te moeten beginnen. Van, van de grond af aan. Maar uh, ja, er was een bijzondere omstandigheid. Uh, ik zat op een schaakclub. En daar zaten mensen in die ik nog uit het ver verleden... van het Politiek parlement kende. En die begonnen meestal aan het eind van die schaakavond... Uh, te praten van, zeg, uh, het gaat zo slecht in Hilversum... moeten we niet eens een lokale partij oprichten. En het ging ook inderdaad heel slecht in Hilversum. We hadden de duurste woonlasten. Het verkeer was een chaos. Elke radio- en tv-presentator klaagde erover... want de gasten kwamen vaak te laat. Uh, ja, het verloederde het wegennet, uh, het groen... Uh, dus op een gegeven moment hebben we gezegd, nou ja, laten we toch maar uh, dat gaan doen. En toen uh, zijn we vanwege de, de financiën, vanwege het slechte bestuur... het wegennet en uh, ja, de verloedering eigenlijk van de mooie tuinstad... Uh, hebben we besloten om een lokale partij op te richten. We kregen mensen uit allerlei partijen. En we werden in één klap, tegen alle verwachtingen in, de grootste met acht zetels. Ja, en dat was een enorme verrassing voor u? Uh, nou ja, kijk, uh, je begint met 0,0. Met mensen zonder raadservaring, uh, met geen financiën. Uh, je moet de media zien te bereiken als nieuwe partijen. En als je dan toch kans ziet om in één klap alle gevestigde partijen toen al, hè, praat over 24 jaar geleden, in één klap te verslaan. Nou ja, dat was toch wel een opzienbare prestatie. Ja, was dat ook iets wat in Nederland eigenlijk nog niet was voorgekomen? In, in die vorm niet, nee. Uh, uh, we hadden echt uh, alle journaals en... Uh, ja, um, Kijk, uh, wat toen in die tijd uh, geweldig was... lokale partijen waren nu niet zo geaccepteerd als nu. Dat waren vreemdkomers, dat waren mensen... die zetels van de bestaande partijen hadden afgepakt... of zelfs geroofd in de ogen ja, van sommigen. Zo, zo werd dat gezien. En uh, dat waren je vijanden. En we werden echt in de gemeenteraad... toen de, de andere partijen als een soort oud-vuil behandeld... Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, kijk, uh, stoïcijns. Want het, uh, wij moesten toen als grootste partij het voortouw nemen om uh, te gaan formeren. Maar in de krant lieten de andere partijen al weten met ons niet in een college te willen. Dus ook geen enkel respect voor de uitspraak van de kiezer. Nee, dat komt wel herkenbaar voor als je nu ook alweer kijkt hè, in de politiek. Ja, uh, je merkt dat herhaaldelijk uh, toen we later ook uh, Leefbaar Nederland landelijk hebben opgericht was dat ook uit woede over wat er in, in uh, Zeeland gebeurde. Daar kregen gevestigde partijen geweldig op hun uh, donders... en verloren vele zetels, uh, VVD, CDA, Partij van de Arbeid... En uh, de Partij van de Arbeid werd om commentaar gevraagd en gaf ons opmerking. Nou ja, De uitslag is zodanig dat we nog met het oude college kunnen terugkeren. En dan denk je, ja, leer je nou helemaal niks van de kiezers. Nee. En uh, ja, het gevolg is ook geweest dat toen wij bij, buitengesloten waren in de eerste periode. Toen zeiden we, nou wacht maar af, we hebben in 98 weer verkiezingen. En toen werden we niet alleen opnieuw weer de grootste. Nee, toen haalden we 35 procent. En, en 14, 14 zetels. Ja, ongelooflijk. Ja, dan moet je wel uh, uiteindelijk in een college stappen, hè? Ja, maar ook toen... Uh, uh, dat is toen gebeurd, maar toen ook hebben ze een half jaar uh, geëist... dat onze wethouders zouden aftreden. De wraak en de, en de weerzin was dermate groot. Het was zo onredelijk. Uh, laat ik eens een voorbeeld geven. Bij de verkiezingen in maart 1998... toen die 35 zetels, 35 de 14 zetels haalden... Uh, hield het bureau interview van Maurice de Hond toen nog... die hield een enquête in Hilversum... En daaruit bleek dat wij voor zouden winnen. Toen hebben de andere partijen jou het niet voor mogelijk. Ik heb het nog zwart op wit gedrukt staan kwamen de andere partijen met de schriftelijke verklaringen... Eh, dat hier de verkiezingen gemanipuleerd werden. Terwijl het gewoon een, een normale peiling waren. Maar ja. ze wilden het gewoon niet geloven. Maar, maar waar kwam die agressie vandaan? Want, want je zou zeggen, mensen die zelf eh, de politiek ingaan... omdat ze in hun omgeving iets zien waar ze het niet mee eens zijn... omdat ze denken dat ze het beter kunnen doen... dat is toch uiteindelijk alleen maar prijzenswaardig. Nou ja, kijk, eh, het kwam natuurlijk hard aan. Men was er toen nog niet aan gewend dat bijvoorbeeld een Partij van de Arbeid... die ging terug van acht naar vier zetels. En dan zei ik als troost... ga er nou vanuit dat bij Leefbaar Hilsum, bij de veertien zetels... er meer sociaaldemocraten in de raad zitten dan bij jullie. Ja, dat vonden ze dat dan vond ook geen leuke leuk. opmerking. Nee. Uiteindelijk he, u heeft een eigen he, lokale partij uh, begonnen... Um, dat betekent dus ook dat u, want u kwam van de Partij van de Arbeid, dat u daar geen hel in zag om dat intern eigenlijk te gaan doen, hè? of om dat uh, lokaal of via de Partij van de Arbeid te regelen. Nee, het was uh, de Partij van de Arbeid toen. Uh, ja, deze periode hebben ze weer moeilijkheden gehad. Uh, de, de, de lijsttrekker van de voorafgaande keren is gewipt... en uh, het landelijk partijbestuur moest er komen. Maar goed, uh, het was het oude kader wat de zaak helemaal verstopte. En uh, ja, ik stuurde een half jaar van tevoren een brief... Uh, dat ik wilde dat de gemeentepolitiek in Hilversum zou veranderen. Daar kreeg ik totaal geen antwoord op... Toen heb ik drie maanden later uh, geschreven. dat men er rekening mee moest houden. dat ik gevraagd was voor een lokale partij. dat ik dat zou doen. Daar hebben ze weer niet op gereageerd. En toen dacht ik op een gegeven moment. nou ja, jongens, uh, als het dan zo moet, dan gaan we het ook zo doen. Is dat de arrogantie van de macht? Dat was absoluut de arrogantie van de macht. En uh, het was ongelooflijk wat er in die tijd gebeurde. Ik moet uh, absoluut ter verdediging van heel veel op zeggen. dat de tijden met nieuwe burgemeesters als Ernst Bakker en Pieter Broertjes... gelukkig beduidend zijn veranderd. Het Hilversum van toen, uh, dat is een totaal ander Hilversum dan het Hilversum van nu. Ja. U werd in uh, 1998, hè, de tweede keer dat u meedeed... werd u dus met 14 zetels ver uit de grootste partij. Toen, toen ja, konden ze eigenlijk niet om u heen. Um... Was u daarop voorbereid om, om ook uh, deel te nemen aan zo'n college? Ja, want we hadden, uh, we hadden echt goede wethouderskandidaten. Uh, die kwamen uit het bedrijfsleven. Uh, een van die kandidaten was Arno Haaien. Dat was de directeur van Gooiland. Uh, daarna uh, fractievoorzitter geworden in Goois Meren in de nieuwe gemeente. Ja, de, de, maar dat was een non-conformist. Uh, ja, die kwam bijvoorbeeld met een fantastisch idee. Uh, we hebben hier een verkeersprobleem vaak bij het mediapark: He, de doorstroming van station Gaat niet af station. Dat is altijd even goed, hè? En, uh, nou, en hij wilde eens een keer laten onderzoeken om dat met een volkomen onorthodoxe manier uh, op te lossen: namelijk een kabelbaan van het mediapark naar het station. En dat leek een krankzinnig idee, maar toevallig lag er al een rapport eh, Nijmegen-Arnhem, waar men met hetzelfde probleem met de rivieren al een dergelijk voorstel had gedaan. Maar alleen al het feit om er niet even naar te willen kijken of wat dan ook. Eh, eh, wij kwamen met een fantastisch tunnelplan, wat door Oranjewoud voor ons was ontworpen. Van het Mediapark naar de A1 in Laren, zodat verkeer onder de grond zou kunnen drie kilometer. Nou, daar ging deze. 66 tegen te keren en die ging folderen. Weet u wel dat Lever Hilversum een tunnel onder uw huis wil. En nou, volstrekt uh, de enige van wie wij grote steun hadden... dat was het CDA Tweede Kamerlid en later minister Hans Hille. En die heeft dat volledig gesteund dwars door zijn eigen partij heen. En uh, die erkenning kreeg je wel, maar uh, door die grote weersin tegen de vernieuwing... Eh, hebben ze heel hem toch op achterstand gezet. En dat is ook achteraf heel jammer. Vooral als je kijkt naar de verkeersoplossingen... die toen mogelijk waren en nu niet. Ja, want... Uiteindelijk, uh, uh, als je als goed gaat kijken... wat, wat kenschetst nou zo'n lokale partij? Want als ik erover nadenk, denk ik... van dat zijn mensen die vooral heel praktisch ingesteld zijn. Dus het is eigenlijk buiten alle kaders om. He. Het is buiten de politieke kaders en de ideologische kaders. Ja, een uh, bekend gezegd is... lantaarnpalen die koop je niet socialistisch of christelijk. <lacht> nee. Je bepaalt waar dat nodig is, et cetera. En de mensen wilden gewoon praktische oplossingen zien. En de mensen wilden inspraak hebben... En de mensen wilden ook daadkracht zien. En, uh, uh, wij zijn ook uh, een derde keer veruit de grootste partij geworden. Wij zijn twaalf jaar lang onder mijn leiding uh, toen de grootste geweest. En we hebben toen opnieuw in het college deelgenomen. Ik ben zelf ook wethouder ja, geweest. 2001, en ik, hè? en ik, ben, ik ben er nog altijd trots op dat uh, onder mijn wethouderschap... met veel tegenstand ik het uh, beeld en geluid door de Raad dat, heb geloodst. Dat gebouw op het media -park. provincie. Maar als je weet hoe een weerzin en een weerstand... er toen de tijd uit bepaalde partijen GroenLinks was... He, ze gingen bij wijze van spreken op hun rug op de heil liggen... om te kijken of het boven de horizon uit zou komen. Ja, het was echt absurd. En, uh, uh, terwijl het nu een, een parel van Hilversum is... waar heel Nederland met trots naartoe gaat. U had een lokale partij, u was lokaal geworteld, hè, hier in Hilversum. En toen besloot u om toch ook de landelijke politiek in te gaan. Uh, Leefbaar Nederland kwam, 2001. Uh, waarom dacht u, ik moet die stap naar Den Haag maken? Nou, uh, er ging nog even iets aan vooraf. Het voorbeeld... In Hilversum leidde ertoe dat bijvoorbeeld uh, Henk Versbroek samen met Brojschnetz bij mij bezoek kwam. En zei, Goh, wij willen ook een lokale partij in Utrecht oprichten. Hebben ze ook gedaan. Werd ook uh, de grootste in Utrecht. Uh, ik heb ze daarbij geholpen, geadviseerd. Uh, in talrijke andere steden kwamen er. Uh, leven Rotterdam, maar leven Heerenveen, Zeewolde. Er was echt een golf van uh, winst voor lokale partijen. En... Uh, ja, toen op een gegeven moment die uitslag van die provinciale staat, ik gaf net het voorbeeld van Zeeland er was. Toen kwamen Henk Westbroek en ik elkaar toevallig... omdat we bij de Omroep allebei werkten in de studio tegen op donderdagmorgen. En wij hadden op zondag in Gooiland een bijeenkomst... want het leefbaar heel zo'n bestond vijf jaar. Het was een lustige bijeenkomst. En Henk Westbroek zou er optreden alleen met het liedje um, Julia. Dat was toen de hit. En ik zei tegen Henk, moeten we niet eens een keer de zaak een beetje gaan opporren... door te zeggen, we denken aan een, een landelijk leefbaar... Nou, dat vond Henk een goed idee... En uh, het merkwaardige was dat de Partij van de Arbeid... die had een jongerenbeweging en die hadden een faxkrant toen. En die kwam op zaterdagavond uit, met altijd nieuws. En die, uh, ja, die hadden mij gebeld en ik had ze verteld... dat op zondag daar de bekendmaking zou plaatsvinden... van Leef maar Nederland oprichting. En uh, tot ons stomme verbazing van Henk Westbroek en mij... we komen op zondag om een uur of twaalf één in Gooiland... En er staat een batterij kamerploegen, Je wil het niet weten. En toen uh, zijn we daarna samen met onder andere Willem van Koten. Uh, Leven in Nederland opgericht. <laughs> dat en is dat eigenlijk is, zelf gebeurd. <laughs> En dat is uh, ook een groot succes geworden. Want met Pim Fortuyn stonden we ook ja. op de rand. de grootste van Nederland te worden. Maar ja. dat is een heel ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Maar uiteindelijk. Maar heeft de, de lokale de weg. partijen ja. die hebben vaak uh, een voorbeeld genomen. aan Hilversum. Hoe het daar ging. En er zijn gewoon een paar ijzeren wetten. Uh, je moet weten wat er onder de bevolking leeft zoek 1, 2, 3 issues uit. Vaak, eh, wij hebben verkiezingen gewonnen door bijvoorbeeld te zeggen... wij garanderen dat de OZB de komende vier jaar niet omhoog gaat. En die belofte zijn we ook twaalf jaar anders dan de inflatie ook nagekomen. Eh, het verkeer kan een issue zijn, de inspraak. Eh, zorg dat je dat hebt en zorg dat je capabele mensen hebt... waaronder een goede lijsttrekker. En dat er geen ruzie komt en dat soort zaken. Nee, dat, dat, dat, moet, je dus, vaak, dat moet je dus echt... Uh, zien te voorkomen. Ja. Hoewel langzamerhand in andere partijen uh, ook. Ja. die hebben dat patent ook gekregen. Ja. En u bent daarmee dan ook de ontdekker van Pim Fortuyn geweest, als politicus. Ja, eigenlijk uh, was Willem van Kooten dat. Die, die maakte mee op symposia en in het zakenwereldcircuit. En uh, ja, wij wisten het is een hele originele man. Maar ook een erg wispelturige man. Er zaten zeker risico's aan. Maar uh, Maurice Thon zei zei... Ja, uh, het is een soort uh, Romario. Hij was toen de tijd een uh, hele gewilde, Vo -voetballer, mooie voetballer. Bij PSV. Grillig, maar wel topscorers. Dus ja, uh, uh, je hebt grilligheid, maar je kunt er wel uh, kampioen mee worden. We praten zo dadelijk door met Jan Nagel. De oprichter van Leefbaar Hilversum en ook Leefbaar Nederland. Pim Fortuyn, daar hoorden we hem net over. Want dat was aanvankelijk de lijsttrekker van Leefbaar Nederland. We hebben in de studio Saskia van Schoten. Zij is de nummer twee van Leefbaar Krimpen. Wat overigens allemaal niks met elkaar te maken heeft. Dat wil ik nog wel even duidelijk zeggen. Dat vind jij ook heel belangrijk om te zeggen. Zeker. Wat Nagel zegt is van eigenlijk moet je gewoon twee of drie punten pakken. Die heel belangrijk zijn voor een gemeente. Daar moet je de boer mee op gaan en dan komt het wel goed. Ik vertaal het even een beetje hmm. kort door de bocht. Maar is, is, klopt dat? Ja, uh, tenzij alle partijen precies datzelfde doen. Ja, je en moet je, je dan onderscheiden. vervolgens met negen partijen allemaal dezelfde drie punten nee, hebt. Nee. Dus, dus uh, je moet je ook wel weer onderscheiden. Je je ook wel onderscheiden. Kijken jullie ook dan links en rechts ook naar wat andere partijen een beetje in die verkiezingsprogramma's gaan schrijven? Of, of hoe, ja. wanneer kom je daarmee? Of Hoe, hoe ja, werkt dat eigenlijk? We hebben echt wel zitten wachten van, goh, wie komt er als eerst met het programma? Ja. En, uh, je moet nooit uh, als eerste zijn natuurlijk. Nee, hè? dat waren we ook niet. <laughs> Alleen daar heb je dus ook weer te maken met landelijke partijen en, en lokale partijen. Sommige landelijke die moesten gewoon eerder. En wij konden nog even wachten. Dus ja, dat is dan wel weer een dat, voordeel. Dat is wel weer een voordeel. Ja. Um, u luistert naar NPO Radio 1. De dagwacht op campagne. Um, mensen kunnen reageren via de app. We hebben een NPO Radio 1 app. We hebben van Martin de Koning een reactie gehad. Uh, ik lees hem even voor. Ik hoorde de opmerking dat landelijke partijen niet lokaal geworteld zouden zijn. Jammer dat het zo gezegd wordt. Het zijn echt geen mensen uit de landelijke politiek die in de raad zitten, zegt hij. Um, nou ja, dat klopt ook. We hebben eigenlijk wilden aangeven, volgens mij... in de opening van de uitzending... dat, uh, dat, dat lokale partijen echt alleen maar geworteld zijn... in, in, uh, he, in, in die gemeenschap waar ze zitten. He. Dat wil niet zeggen dat andere partijen dat natuurlijk niet zijn. Of hoe kijk je er anders naar, Saskia? Nou ja, volgens mij hebben we juist net ook de nuance geplaatst... Uh, dat het wel eens jammer is dat lokale uh, partijen... afgerekend worden op de landelijke politiek. Dus ik, uh, ik heb het idee dat we die nuance juist wel hebben geplaatst. Uh, ook als voorbeeld uh, gezegd van uh, jammer voor deze 60 bij ons in Krimpen... Uh, dat ze op Facebook zo eigenlijk afgebrand worden in verband met het referendum. Ja. En ik vind dat niet terecht. En maar maar, mij maar die dat lokale net, club uh, feitelijk niets mee te maken heeft? Nee, volgens mij hebben we gaat. dat juist willen ja. benadrukken ja. net. En ja. als dat anders over is gekomen, dan, uh, dan is dat vervelend. Maar ik heb juist de indruk dat we hebben gezegd van... joh, dat verdienen ze eigenlijk niet... Uh, en dat er voor zijn tegen zijn uh, landelijk, uh, voor landelijke partijen die lokaal zitten, uh, tuurlijk. Ja. Ja, wat je ziet, hè, dat zag je in Hilversum. In 1993 is uh, Leefbaar Hilversum opgericht. Hè. Dat werd een groot succes. Jan uh, goh, uh, zei dat net. En op een gegeven moment ruiken ze dan ook uh, ja, de, de macht misschien wel in Den Haag. En denken van, goh, wat wij uh, lokaal kunnen, dat kunnen we landelijk misschien ook. En toen werd Leefbaar Nederland opgericht. Dat gebeurde in 2001. Kan je het nog herinneren, Mirjam? Ja, zeker. Een ja, ja, ja. hele roerige tijd. Het ja, was een hele roerige tijd. Uh, Pim Fortuyn werd op een gegeven moment... als, als, als de lijsttrekker naar voren uh, gebracht. Uh, in Gooiland gebeurde dat hier in Hilversum. Uh, Jan Nagel zei, uh, die, die, die zei dat al... Um, en, en dan gaat het in één keer helemaal mis. Wat ging er ook weer mis? Want op een gegeven moment... Uh, Fortuin stapte voortijdig op en begon zijn eigen lijst. Een, een maand voor de verkiezingen. Of twee ja, maanden voor ja, de verkiezingen. Ja, die moesten ineens in een in maandtijd... ongeveer een hele partij uit de grond stampen. Uh, lijst Pim Fortuin. Uh, wat natuurlijk al uh, ja, een enorme opgave is... om dat uh, snel voor elkaar te gaan. Uh, uh, snel te regelen. En uh, Leefbaar Nederland wilde wel nog meedoen. Uh, dus die stonden ineens zonder lijsttrekker. Daar is toen uh, Fred Teven nog voor gevraagd. En heeft dat een tijd. Uh, hij heeft nog een zetel gehad gehaald. Heeft een zetel gehad. Ja. ja. ja hij ja, heeft ja, ja. al in, in de kamer gezeten Zeker. Toen. Ja. Ja, ja. Ja. ja. Ja. Het kan verkeren. Het kan verkeren. Um, we spraken met uh, Jan Nagel. Hij was dus die oprichter van uh, die partij Leefbaar Nederland. Uh, en we spraken met hem dus ook over Pim Fortuyn. Pim had het vermogen om uh, zaken die heel dicht bij de mensen leefden... op een goede, vaak emotionele manier over te brengen... en precies te zeggen waar het op stond. Ik bedoel, als hij op uh, de televisie in debat ging met uh, Ad Melkert... Ja, geen enkel andere politicus zou hebben gezegd... Uh, wat kijkt u treurig of wat kijkt u zaggerenig? Maar dat was precies wat de kijkers zagen en voorden. En die dachten dan duim omhoog. Wat een man, die durft hij, dat hij, wel te hij zeggen. Hij zegt wat wij denken. Ja. Is dat het? Ja. Ja. En uh, dat was een belangrijk element. Er valt nog wel meer over te zeggen. Niet alleen positieve dingen. Maar hij heeft op dat vlak natuurlijk wel een doorbraak uh, geleverd. Ja, want je ziet dus dat, dat veel lokale partijen... mensen die nu uh, de lijst trekken bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld in Delft hebben we een man, Martin Stoeliga... die, die echt zegt, ja, Pim Fortuyn daarvoor? Nooit. Iets, uh, iets met politiek willen hebben. Ja, Dat Fortuyn... nou was niet helemaal waar. Want toen wij met Leefbaar Hilversum... en ook vooral met Leefbaar Utrecht doorbraken... en Henk Westbroek was ook een icoon... Uh, toen merkten we toch dat in de rest van Nederland... ook de andere lokale partijen met Leefbaar als paddenstoelen ja. uit de grond schoten. Ja. Dus, en dat was al voor Pim Fortuyn. Dus ik denk dat uh, Pim zeker daar van grote invloed op geweest is. Maar dat uh, het ontstaan van de lokale partijen ook erg bevorderd is... door wat er met Leefbaar ja. gebeurde in de grote steden. Ja. Want als je ja, in Hilversum, Utrecht, Rotterdam... De grootste partij bent, veruit, ja, dan is er toch wat aan de hand. Ja, hoe, hoe kijkt u naar het huidige uh, uh, ja, politieke landschap hè, op, op lokaal terrein? Dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want het gaat er uh, land door. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam, dan zie je dat het Forum voor Democratie daarmee doet, uh, maar dat die eigenlijk door iedereen worden uitgesloten uh, uh, op voorhand. Um, is, is dat iets wat, wat u herkent eigenlijk? Het ja. lijkt natuurlijk op het verhaal wat u vertelt... wat u heeft meegemaakt. Ja, je hebt uh, uh, politici... Uh, zeker op lokaal gebied... die naar mijn gevoel wat verstopt zitten. En die denken als we ze van tevoren uitsluiten, dan gaan we de kiezer duidelijk maken... dat het stemmen op die partij geen enkele zin heeft... want ze komen toen niet in het college, et cetera. Maar ze misrekenen zich, want zo'n partij wordt dan de underdog... en de mensen vereen zelf gezicht met zo'n partij... en dan komen ze er nog groter en sterker ja. uit... dan ze al gedaan zouden hebben. Uh, en bovendien vind ik het ook grensloos... dat men dan uh, bij voorbaat uh, de wil van de kiezer minacht... Uh, laat dan nou gewoon die kiezer eens bepalen... En laat dan kijken op basis van de programma's en de zetelverhouding. Eh, welke colleges er mogelijk zijn. En ga niet bijvoorbeeld de ouderwetse gevestigde partijen bij elkaar optellen. want die hebben het slecht genoeg gedaan om afgestraft te worden. In Amsterdam was dat de eerste Partij van de Arbeid. Maar ik ben ervan overtuigd dat D66, wat nu de grootste partij is. net zo goed als dat in een aantal andere grote steden zijn, dat die volgende week woensdag, behoorlijk afgestraft zullen worden. Ja, ook, ook dat door arrogantie? Door arrogantie, ja. Men heeft gewoon uh, uh, misgekleund. En, en ja, wat dat betreft... Uh, weet je soms niet wat je ziet. Ik, uh, ik ben oud genoeg om nog net meegemaakt te hebben... de oprichting van D66. Die was opgericht om het politieke bestel te laten ontploffen. De burger moesten wat meer voor het zeggen krijgen. Referenda. Terwijl ze nu de kampioen zijn in het afschaffen. Ja, dat is zo ongeloofwaardig. En dat krijgen ze dan ook echt volgende week ja, voor de kiezer. Ondanks dat dat over lokale issues gaat en niet over landelijke issues. Want dan dat gaat het over nee, de landelijke mijn, D66. Uh, uh, D66 als partij die de kiezer meer invloed wilde geven... die is Futsi... En dat vertaalt zich ook lokaal en dat zullen ze merken. Je zult het zien ja, volgende week. Ja. Um, je ziet in Rotterdam bijvoorbeeld, daar is het heel erg spannend. Hè? Daar, daar, daar zie je dus uh, aan de ene kant Leefbaar Rotterdam. De PVV gaat nu meedoen. Aan de andere kant zie je dat Denk meedoet. NIDA, een partij die zich uh, vier jaar geleden al uh, daar met, met twee zetels uh, gemanifesteerd heeft. Hoe kijkt ze naar Rotterdam? Nou, ik hoop dat ze de, met een nieuwe situatie willen uh, en kunnen omgaan met een open mind... en uh, accepteren wat de kiezers vinden. Want je ziet nu al dat iedereen elkaar weer aan het uitsluiten is. Hè? Die ja, samenwerking en, is nu En hoe komt dat? Want het is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden. dat de Partij van de Arbeid het in zijn eentje voor het zeggen had. Soms hadden ze al een absolute meerderheid. Soms hadden ze maar één of twee andere partijen nodig. Ja, die tijd die is verdwenen. En die mensen van vroeger. Die geloven dat niet, die accepteren dat niet. Die, die denken nog met dezelfde arrogantie dat ze dezelfde macht hebben. En die moeten gewoon nieuwe situaties accepteren. De kiezer heeft gesproken. En dan moet je gewoon heel praktisch gaan kijken naar programma's. En kijken wat is er voor Rotterdam het beste. En met welke partijen kunnen we dat doen. En die oude spelletjes bij voorbaat partijen uitsluiten. Tenzij ze echt hele... Uh, onacceptabele dingen doen. Hè, als er rassendiscriminatie zijn... dan kan ik me voorstellen... dat, is duidelijk, goed, niet met dat, dat, praten, dat zijn de grenzen waar je Maar als over het hebt, gewoon ja. democratische partijen zijn... met uh, programmapunten waar je het niet mee eens hoeft te zijn... maar dan moet je op een gegeven moment ook bereid zijn om te kijken... hoe komen we eruit? En accepteer vooral de nieuwe verhoudingen. Accepteer dat er nieuwe partijen opkomen. Vooral lokale partijen. En dat de macht van de gevestigde partijen afgebroken is. Je ziet het ook in de Tweede Kamer. Maal, uh, uh, de grootste partij, de VVD, ja, die heeft nog een aantal zetels. Het zijn een allemaal ongeveer gelijk. Hè? Maar is, is, is die versnippering aan de andere kant ook niet ingewikkeld om, om goed te kunnen besturen? Dat maakt het ingewikkeld, maar men heeft uh, natuurlijk heel lang verzuimd het politieke stelsel uh, te vernieuwen. En of je dan praat over, uh, laten we zeggen, er moet een minimale aanhang zijn, een kiesdrempel. Of dat je zegt, we gaan de kiezer meer invloed geven, het districtenstelsel, waar D66 ooit voorstander van was, waar je ze nooit meer over hoort. Maar men heeft verzuimd elke politieke vernieuwing aan te brengen... is met oude politiek doorgegaan en zit nu met de brokken. Ja, en dat is, dat is het huidige politieke landschap, feitelijk. Dat is het huidige. Ja. Uh, ja. ja. Je hoort van veel partijen dat het heel ingewikkeld is... om goede raadsleden te vinden. Dat het soms, hè, De Partij van de Arbeid hier in Hilversum heeft geloof ik... maar zes mensen op de lijst staan. Hoe, hoe kan dat? Waar, waarom wil niemand die raad in? Dat lijkt het, althans, dat is het verhaal wat die partijen hebben. Nou ja, kijk, vroeger hadden politieke partijen... om te beginnen ook meer leden... En vroeger hadden de mensen ook minder mogelijkheden. Mensen gaan meer op vakantie dan vroeger. Uh, mensen kunnen via de elektronische mogelijkheden... verenigingen, maar ook spellen, andere dingen, reizen... Uh, uh, hebben andere interesses. De politiek uh, is in diverse opzichten niet altijd uh, aantrekkelijk. Uh, heeft niet echt een goede uh, naam. Uh, het is ook niet iets wat... Financieel echt aantrekkelijk is. Je moet het eigenlijk doen met ook een stuk je idealisme. Het erbij, want het ja, is naast een normale baan, want je kan er niet ja. van leven. Ja. En, mensen, en, en dan eigenlijk. is het een behoorlijke belasting. Ja. Het is ook. Uh, uh, ja, vind ik zelf. Uh, men heeft de politiek, of het nou de Tweede Kamer is of de gemeenteraad, uh, heeft men te gedetailleerd gemaakt. Als je ziet welke dossiers je krijgt. Uh, we zijn een soort ambtenaren geworden die elke zin moet ontleden ja. en corrigeren. Maar ik ben er bij een aantal gemeenteraadsvergaderingen geweest de laatste tijd dat ik, uh, ik, nou, ik viel nog net in je slaap. Maar het is heel ambtelijk. Je hebt het over planmers en ontwikkelingsMERS. Ja, ja, ja. En je Terwijl ziet dat de zo... meeste mensen al denken van waar gaat het in godsnaam nee, over? Zo'n gemeenteraad zou op hoofdlijnen moeten uh, regeren. He, die zou moeten zeggen: We hebben een budget, we hebben een begroting. Wij willen boem, dat part. Van dat hoofdstuk naar dat hoofdstuk. Uh, wij willen als het om verkeer gaat. Uh, een tunnelplan. Echt op hoofdlijnen. Maar hier gaat het vaak om voorstellen achter de komma. En daar vecht men zich eindeloos over dood. En als je dat slaapverwekkend vindt. Nou dan. Uh, uh, dan vind ik dat nog zacht uitgedrukt. Oh. <laughs> maar. Ja, is, is dat anders dan. 25 jaar geleden? Of, of ik, het... ik denk het wel, hoewel het toen ook al uh, duidelijk manifest was. Maar kijk, uh, uh, laat ik de Tweede Kamer nou eens als voorbeeld nemen. Uh, uh, toen ik in de politiek kwam... Uh, waren er maar enkele moties per week of, of een aantal per jaar. En als dan een partij zei, wij komen met een motie... dan was er een nieuw... wapen ja. en er werd over geschreven ja. en kwam je in het journaal. Terwijl je nu elke dinsdag een heel pakket hebt. Ja, er is geen hond meer die dat nee. volgt. Ja, de schouders op en morgen weer een nieuwe dag, toch? En, en ja. het, uh, het wordt allemaal in een grote bureau laag gedaan. En t, uh, dat is echt zinloze politiek. Uh, Hans Wiegel heeft wel eens gezegd... we zouden weer terug moeten van de Tweede Kamer... van 150 naar 100... En dan op hoofdlijnen. En zo is dat ook voor de gemeenteraden. Ja. En dat, zo zou het moeten. En, en is het niet ook zo dat die gemeenteraden misschien wel over te veel gaan tegenwoordig? Dat de, dat de landelijke overheid ook en de provincies te veel uh, hebben overgedragen aan die gemeentes? Dat is uh, aan de ene kant waar. Aan de andere kant zit er ook een goede kant aan. Want je brengt de politiek wat, en de beslissingen wat dichter terug naar de burgers. Maar als je een goed ambtelijk apparaat hebt die het goed voorbereidt. Zorg dan dat je op hoofdlijnen... maar men gaat gedetailleerd en men krijgt raadsvergaderingen... Uh, waar geen hond meer interesse voor heeft. Er komt nog eens een keer bij dat uh, de aandacht voor de lokale politiek... Uh, normaal door de week, door de maand... Is teruggelopen. Uh, de regionale pers is van minder betekenis geworden. Ja. 25 jaar geleden uh, had je bijvoorbeeld hier in het gooi de gooi in een Nou, die kwam in zeker 50% van de huishoudens. En dan had je ook invloed als je daarin kwam. En, en nu. En dat geldt voor, ja. voor vele regionale bladen. En uh, is heel jammer. Ja. U gaat natuurlijk op 50 plus stemmen. Hè? Daar ga ik vanuit. Uh, ik zou op 50 plus gestemd hebben. Als oh, ze doen niet mee natuurlijk. Als ja. ze niet meedoen. Ja, waarom doen ze niet mee? Uh, omdat wij uh, een aantal criteria hebben gedaan. We hebben gezegd we gaan niet overal meedoen. We moeten goede kandidaten hebben. Uh, we moeten voldoende leden hebben. Uh, uh, zijn er al oudere partijen? Zijn er goede lokale partijen? Nou in. In Hilversum had je hart voor Hilversum. Uh, Leonie Sazias heeft die partij ja, opgebouwd. Die en die nu uh, voor, voor 50PLUS. En in, zit nu in de Kamer. In de kamer. Dus uh, alles afwegend hebben wij gezegd... nee, we gaan in Hilversum niet meedoen. Uh, daar worden de lokale zaken goed geregeld. En uh, er zijn ook heel veel plaatsen... waar natuurlijk uh, leden van 50PLUS op de lijst staan van een lokale partij. Ja. En op die manier indirect meedoen. En op wie gaat u dan stemmen? Mag ik uh, dat heb ik nog niet helemaal uitgemaakt. Oh, okay. Dat is echt waar. Want het is, uh, maar ik ga in ieder geval uh, niet op een landelijke partij stemmen. Dat is duidelijk. Mag ik u zeer danken voor dit gesprek. Oké. Okay. Jan Nagel was dat, oprichter van Leefbaar Hilversum. Hij weet nog niet op wie hij gaat stemmen. Maar geen, niet zegt hij erbij, landelijke geen partij. landelijke partij. Nou, dat, dat, dat, dat is ook wat jij ja. hoort. Hè? Saskia van ja. Schoten nog steeds bij ons in de studio. De nummer twee van Leefbaar Krimpen, Krimpen aan de IJssel. Uh, dat, dat is eigenlijk wat je ook te horen hebt gekregen. Wat, wat, wat Nagel ook... Uh, zegt is van ja, weet je, er is eigenlijk ook weer geen controle over wat er nou eigenlijk in die gemeenteraad gebeurt. Want ja, de journalisten, die komen niet meer. Uh, zitten er nog journalisten bij jullie in, in de, in de raad, bij zo'n raadsvergadering? Ja, de laatste keer uh, was er in ieder geval een, uh, een soort online krant. Hè. Uh, ik weet niet of je dat dan krant mag noemen. Nou doen, ja, maar... het is journalistiek, toch? Uh, en mensen ja, kunnen het volgen. Dus, ze ze komen ja. zeker nog, uh, nog wel kijken bij ons. Dat is wel nou. belangrijk, toch? Ja. Want wat je ziet in veel gemeentes, krijg je ook heel klachten over... van ja, er komt geen journalist meer, meer omheen. Ga. Dat, dat, ja, ja, dat ik bedoel... klopt, maar de althans, uh, vrij veel uh, uh, regionale dagbladen... hebben toch ook behoorlijke bezuinigingen uh, ja. Nou ja, we het Nago ook al zeggen... Hè, dan gooi je een land. Vroeger zaten er drie man en, uh, en werd het helemaal volgeschreven. Ja, tegenwoordig en niemand heeft, heeft die krant meer. En, uh, en, en er wordt niet meer over geschreven. Dus nee, ja, je bereikt mensen, in feite ook nee, de, de, de, de kiezer niet meer. Ja. Dus ja, dat gaat toch op een andere manier. naar nou, online dus ja, bijvoorbeeld. Klopt, ja. dat, dat, dat, dat gebeurt dan ook. Um, Krimp aan IJssel, het is vlak bij Rotterdam. En ja, um, in, uh, bij de landelijke omroep wordt toch vaak ook gekeken. Mirjam, jullie doen dat ook bij één Vandaag. Uh, naar Rotterdam als een soort voorbeeld. Is het ook echt een soort voorbeeld, een soort proeftuin hè, wordt het genoemd... Ja, dat, uh, van dat, dat, wat er gaat gebeuren? Dat was in uh, tij, zeg maar, tijdperken LPF en uh, Leefbaar Rotterdam met Pim toen zeker. Uh, toen zag je dat Rotterdam... De eerste stad was uh, waar, waar Pim Fortuyn natuurlijk groot won... dat daarna de LPF ook landelijk groot won. En sindsdien heeft Rotterdam wel een beetje van... oké, okay, wat daar gebeurt, dat wordt daarna dan nagevolgd in, uh, in de rest van het land. Uh, is, dit dat, jaar, is dat terecht of niet? Nou ja, dat is wat moeilijk te zeggen. Dit jaar zie je wel dat alle ingrediënten... zeg maar iedereen spitst zich wel op Rotterdam... dat heel veel ingrediënten daar samenkomen. PVV doet daarmee tegen overleefbaar. te kijken van oké, okay, hoe gaan die... Uh, zich met elkaar verhouden. Maar ook het DENK doet daarmee, NIDA doet daarmee. De flanken zijn daar heel erg uh, aanwezig. En, en daar, er wordt wel heel erg gekeken van wat gaat Rotterdam stemmen. Zijn dat de flanken? Zijn dat, uh, is dat het midden dat terugkomt? Uh, alle, Rotterdam is echt wel de battleground van dit jaar. Ja, versplintering. Want dat hoor je ja. dan ook. Uh, wordt die stad dan wel bestuurbaar? Hè? Want dat is dan de vervolgvraag altijd. Er moet een college uitkomen. Dat moet de meerderheid mm -hmm. zijn. Althans, uh, ja, meestal dat wel. Is wel hè. Ja, dat is wel de nou, Ja, Je ziet sowieso uh, dit jaar... dat de versplintering enorm is. In alle gemeenten. En overal wordt ook wel gezegd... Van, ja, collegevorming hierna... Uh, wordt een, een lang proces. En een lastig proces. Omdat je bijna overal wel, uh, uh, nou ja, heeft iedere partij ongeveer vier, vijf zetels... waardoor er vrij veel partijen ja. nodig zijn voor een college. Zo ja. in Rotterdam, maar ook in heel veel andere gemeenten. Ja, zoals uh, jij jij woont in Krimpen aan de IJssel. Nou, dat, dat ligt uh, onder de rook, sommige ja. mensen zeggen in de rook van Rotterdam. Um, kijk jij toch ook met een schuin oog naar Rotterdam en wat daar gebeurt? Nou, je kijkt mee puur uit interesse, maar ik kijk niet mee als voorbeeld voor onze gemeentepolitiek. Nee, nee dat niet. Nee. Maar, maar wel meer van: je bent wel nieuwsgierig van ja, hoe gaat zeker. dat daar? Maar het is natuurlijk een hele andere mix qua inwoners dan, dan wat Krimp aan de IJssel ja. heeft. Maar ik vind het zeker interessant om, om te kijken wat daar gaat gebeuren. En ik denk inderdaad, wat maar ook zegt... dat het best wel een spannende verkiezing ja. daar gaat worden. Ja, wat ja. je zag is bijvoorbeeld dat de linkse partijen... hadden eigenlijk een verbond gesloten. Uh, want die dachten van, dan kunnen we een vuist maken. Nou, nu kwam daar van de week uh, een uh, voortijdig einde aan. Hè. NIDA, een van die partijen. Dat is, dat is de, de op islam georiënteerde partij... zoals ze zichzelf willen uh, noemen. Uh, ja, die had dan een tweet gestuurd. Wat was dat voor tweet? Ja, de, uh, vier jaar geleden is er een tweet gestuurd waarin Israël werd vergeleken met IS. Uh, die is vier jaar geleden uh, verstuurd. Uh, daar kwam men nu mee van... Hey, weet wel dat dit wordt ondersteund... ook door de lijsttrekker van NIDA nu. En willen jullie als linkse partijen uh, uh, daar... Uh, wat vinden jullie daar nou van? Nou, en dat legde eigenlijk een bom onder dat linksverbond. GroenLinks heeft toen... en dat liep heel parallel. Daar zag je de, uh, echt Den Haag en het lokale. Het lokaal waren ze nog in overleg in vergadering... hoe gaan we hiermee om? En uh, Jesse Klaver heeft toen als partij. De partijleider zegt, jongens, GroenLinks moet hier gewoon uitstappen. Ja, dus de landelijke politiek uh, gaf het veto-rechten eigenlijk in dit geval. Uh, Zij van, uh, weg ermee met die samenwerking, toch? Ja, ja. ja. Uh, laten zijn ook de andere mm -hmm. linkse partijen eruit gestaan. Ja, nou, laten, we, laten we even luisteren naar Noordin Elouali. Dat is de voorman van NIDA. Eerste Klaver vond het belangrijk dat wij afstand zouden nemen. Wij hebben gezegd... NIDA uh, is een autonome partij en niemand bepaalt voor ons wat wij moeten doen. Net zozeer ook dat ik bepaalde uitspraken van Jesse Klaver misschien niet uh, ja. leuk vind. Maar daar staan ze vrij in. We hebben vervolgens dat statement gemaakt. En vervolgens is, uh, is uh, uh, uh, Rotterdam teruggefloten. En ze hebben gehoor gege gegeven aan haar baas in Utrecht en in Den Haag. Ja, Ik snap het wel, eerlijk gezegd. U ook? Eh, nou ja, goed. Ik absoluut niet. En met mij ook de SP en de Partij van de Arbeid niet. We hebben een akkoord. Daar hebben we een handtekening over gezet. Het gaat over Rotterdam. En Rotterdam is in de toekomst <coughs> van Rotterdam. Wij staan nog steeds voor die handtekening. Ik begreep de SP en de Partij van de Arbeid ook. En wat mij betreft eh, moet dat vooral daarover gaan. Want de kans nu bijvoorbeeld dat een rechtscollege... Eh, dankzij dit besluit van GroenLinks... Uh, ja. straks een meerderheid gaat kunnen vormen, die is groter. En ja. dat lijkt me niet goed voor Rotterdam. Noordin Elouani was dat, de voorman van NIDA... bij uh, Jeroen Pauw afgelopen mm -hmm. maandag. Uh, Partij van de Arbeid zegt hij nog, ja, die was voor. Maar die is inmiddels ook. Die zijn ook Ja, ze gefloot, zijn de dag, he, als daarna je, zijn ze nog gaan ja. vergaderen... en uiteindelijk heeft het, uh, het linksverbond bestaat niet meer. Nee, nee. Uh, wat betekent dat? Heel kort nog even. Nou ja, zij hoopten natuurlijk met z'n allen op te trekken... en inderdaad dan leefbaar in de wielen te gaan rijden. Ja, dat, uh, en daar een vuist tegen te kunnen maken. En dat gebeurt nu niet meer. Dus ieder voor zich is het nu weer... Ja, en, en dus meer versplintering. En, maar goed, weet je, dan is er, komt er, moet er een coalitie uh, uiteindelijk gesmeed worden. En dan vinden ze elkaar toch wel weer. Of ben ik dan. Uh, ja, maar ik denk wel dat Links heel erg wil. Leefbaar Rotterdam, die bestuurt de stad al. Uh, althans heeft al zit al 15 jaar in het, in het college. Ja, en niet links altijd. He, ze hebben nog uh, een tijdje afgeslagen. Ja, maar zij proberen links probeert nu natuurlijk daar uh, uh, ja, die, die macht zeg maar, te breken. En die dachten, nou, als we nou een vuist vormen met z'n allen. Dan staan we sterk. Maar dat, uh, ja, dat loopt even net dat iets. Dat loopt net even iets anders. Zo gaat het in de politiek, hè, Saskia verschoten. Ja, dat schijnt zo te zijn. Uh, ja, ja. ja. Hey, um, nou, we hadden het er al over. Je was, uh, we begonnen in het begin van de uitzending, zeiden we het ook al. Je bent toch nu een beetje gespannen, eigenlijk. He, die laatste dagen. Wat ga je allemaal nog doen de komende dagen? Laten we het excited noemen dan. Dat vindt ja, dan excited leuker. is, is, is, is leuk. Ja. Ja. Maar, maar wat, wat ga je nog doen de komende dagen? Zaterdag hebben we een verkiezingsmarkt waar alle partijen op uh, onze. Uh, Krimpelhof, de, het, winkelcentrum. het winkelcentrum in Krimpen staan. Uh, ja, en verder begint het toch wel een beetje op zijn einde te lopen. Dus ja. het wordt nu gewoon echt heel spannend. Maar die campagne gaat door tot dinsdagavond? Moet ik me dat voorstellen? Of is dit... Ja, ja. Nou, ik denk dat we de laatste weken al zoveel uh, uh, geïnvesteerd hebben. Uh, met onder andere die filmpjes hè, die je aan het begin ja. van de uitzending en hebt En gedraaid. er komt nog een nieuw filmpje dus, heb, heb je gezegd? Er komt nog gezet. een nieuw filmpje. Wanneer komt uh, volgens mij wordt dat vanmiddag... Vanmiddag. En ja. waar kunnen mensen dat zien? Want mensen zijn natuurlijk hartstikke geïnteresseerd. Ook mensen buiten krimpen aan de IJssel, die ja, dit te horen. Facebook, als je naar leefbaar krimpen zoekt... dan kom je vanzelf wel op onze pagina uit. Ja, en dan kan je die leuke filmpjes... want het zijn echt hele leuke filmpjes, kan je Ja, kan vind je ik zien. Ook. Ben je er een beetje klaar voor dan ook? Voor ja. die, want die woensdag, waar ga, waar ga, je, waar ga je kijken? Wanneer, wanneer wordt die uitslag eigenlijk bekend? Ja, nou ja Weet je er dat? zullen af en toe ook wel wat exitpolls gedaan worden... die naar de lokale omroep gestuurd worden. Dus ik hoop daar wat van mee te kunnen pikken nog. Uh, wij gaan in ieder geval met, uh, met onze fractie uh, uit eten gezellig. En uh, daarna gaan we het afwachten. ja En dat doe je op het gemeentehuis? Nou, het uit eten gaan niet. Nee, of, uh... dat snap ik. Maar... <laughs> nee, maar de, de, de, de uiteindelijke uitslag, want daar gaat het om. Ja, geen idee nog hoe dat gaat lopen. Nou, We moeten even kijken. Het is super spannend ja, toch. Nou, ik wens he? je heel veel succes. Dankjewel. De nummer 2, 21 Zetels, de verdeling Krim van de IJssel. Dus je ja, komt er wel in toch? Ik kom er sowieso in, oh, vind ja. ik. Nou, dat is geregeld dan. Ja. Dank je wel voor je komst op dit vreselijk vroege uur. Dank je wel. Uh, u heeft geluisterd naar De Dagwacht op campagne. Dit programma werd gemaakt door Kim Kabbedijk. En Mirjam Heinga was onze politiek commentator. Uh, ik hoop dat u uh, met veel plezier geluisterd heeft. U kunt uh, nog op de NPO Radio 1 app uh, van alles uh, over onze uitzending uh, vermelden. Ik wijs u ook nog even op de uitzending van Ons Belang. Dat gaat over vijf lokale partijen in het hele land. Wordt vanavond uitgezonden om tien voor half twaalf op NPO 2. Uh, waarin we onder andere in Delft, in Emmen, in Bokstel, in Roermond uh, en in Westland zijn. Dus uh, daar gebeuren van allerlei dingen. Mis dat vooral niet. Zodanig kunt u luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. En uh, voor sommige mensen misschien slaap lekker. NTO Radio 1.